Vier uur duw ik het eerst raam met het NOS-journaal. De Italiaanse premier Letta noemt het besluit van vijf ministers... om uit zijn regering te stappen idioot en onverantwoordelijk. De ministers van de partij van Berlusconi dienden gisteravond hun ontslag in. Officieel vanwege een conflict over een BTW-verhoging... maar Letta gelooft daar niets van, zei hij. Volgens Letta draait de kwestie om Berlusconi. De oud-premier raakt mogelijk zijn zetel in de Senaat kwijt... omdat hij is veroordeeld voor belastingfraude... Berlusconi's partijleden dreigden de regering Letta te laten vallen... als hij zou worden afgezet als senator. Of er in Italië nieuwe verkiezingen worden uitgeschreven is nog niet duidelijk. Premier Napolitano moet daar nog een besluit over nemen. De Britse premier Cameron gaat een controversieel hypotheekplan versneld invoeren. Het Help to Buy-programma zou pas in januari van start gaan... maar het begint nu al volgende week. Met het programma moeten starters gemakkelijker een huis kunnen kopen... De Britse overheid staat in het plan garant voor het volledige bedrag... dat ze moeten lenen voor een aankoop. Op het plan is veel kritiek. Critici zijn bang dat de huizenprijzen gaan oplopen... en waarschuwen dat de overheid voor miljarden euro's het schip in kan gaan. Bovendien denken ze dat Cameron met het plan kiezers wil paaien. De Republikeinse Partij dreigt de geldkraan... voor de Amerikaanse overheid dicht te draaien. Voor dinsdag moet het congres nieuwe overheidsbestedingen goedkeuren. Anders gaan grote delen van de overheid op slot... De Republikeinen werken daar alleen aan mee als delen van de nieuwe zorgwet Obamacare van tafel gaan. Ze willen bijvoorbeeld dat mensen zonder zorgverzekering niet worden beboet... en dat een belasting die Obamacare moet financieren wordt geschrapt. Het Huis van Afgevaardigden praat nu over de kwestie. Het Witte Huis laat weten niet aan de Republikeinse eisen tegemoet te komen. Het weer, het is helder en vrij koud, 4 tot 9 graden. Overdag is het zonnig met maxima rond 18 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. Nachtbrakers. Frank van der Linde. Goedenacht, Radio 1 inderdaad. En, uh, ik, uh, hij is druk in de weer vannacht. Je hoort Roef af en toe op de achtergrond. Dat is een, een hond die ik hier in de studio heb. En uh, die, die loopt sinds deze week rond hier bij, uh, bij Radio 1 op de redacties. En overdag zorgt gewoon iedereen voor hem en krijgt hij lekker water en brokjes. Maar ja, s'nachts ben ik hier natuurlijk als enige in het gebouw. En uh, dan verzorg ik hem. Hij ligt in de hoek van de studio. Daar heb ik een mandje voor hem meegenomen en uh, wat brokjes en wat water neergezet zodat hij zich lekker op zijn gemak voelt. En daarom gaat het ook, omdat ik dus een huisdier heb, als het ware, in de studio. Over huisdieren. Heb jij een, een, een goede band met jouw huisdier, 0801121? Of had je vroeger huisdieren en er koest je daar echt goede herinneringen aan? Laat je horen, 0801121. En uh, ik, ik schakelde toen net al eventjes naar mijn uh, vrienden en collega's in de BNN-bar. Want die, die praten altijd mee over het onderwerp. Maar ze zitten er nog. En uh, er is nog één verhaal dat ze echt heel graag wilden vertellen. Dus daarom uh, nog eventjes naar de BNN-bar. Die praten over huisdieren. Ooit maar. maar is het niet zo dat mensen vaak een beetje eenzaam zijn of zo? Dat ja. ze daarom een hier nemen? Ja. ja maar, en ja, dat vind nou, ik ook wel, dan vind ik het weer wel een goede reden. Maar ik vind het gewoon... Voor heel veel mensen is het ook een reden om nog wel even de deur uit te gaan. Ja. Dus bijvoorbeeld een hond ja. nemen heel veel mensen omdat ze dan de deur nog uitgaan. Zeker oude mensen. Dan neem maar een hond. Weet je, dan, dan loop je nog en ja, dan ga je ik, nog op ja, pad. Dat, dus dat vind ik wel goed, maar wat ik er gewoon raar... Het zijn gewoon geen mensen. Nee. Dus als iemand dan ook... Dan zit je lekker te lunchen en dan komt iemand met zijn hond... en die ja. zet die hond zo en die laat dat, die hond aan dat broodje. Ja, een nee, dat, nee, dat vind, dat vind ik, echt, ik gewoon goor. Ja, dit lijkt ja, ja, ook aan zijn eigen ballen. Nee, wij deden ook ja. Het, ja. Wij deden dus, altijd... Is ja. is geen mens. Nee. Bij verjaardagen en zo vind ik ook altijd dat de hond... Als hij gewoon echt te dicht bij de mensen komt... dan moet hij gewoon ergens anders even ja. heen. Dan moet hij gewoon in een andere kamer, ja. Hoe was jij met je katjes, Veld? Nou ja, die, daar hoefde je dus niet zoveel mee te doen. Dan kon je naar kijken. Je kon ze wel op schoot nemen en zo. Maar ja, heel vaak hebben ze er ook gewoon geen zin in. En uh, we hadden er wel altijd twee. Twee uit één nest. Dus dan kunnen ze een beetje met elkaar spelen. En, uh, maar de laatste twee, die waren dat was heel zielig. De eerste, die had een te kleine neus. Dus uh. die, die deed het zo. <laughs> gewoon de hele dag door en die andere die uh, was geopereerd en die is nooit helemaal erbovenop gekomen oh. dus die liep de hele tijd tegen de muur aan en dan sprong van de tafel af en dan viel die om dus dat was echt heel zielig dus die hebben we weggedaan en toen uh, hebben we uiteindelijk ja, naar een uh, boerderij of zo maar is, uh, domme beesten bijtom. zijn toch eigenlijk het leukste ja Iedereen heeft wel zo'n beetje zijn eigen verhaal over zijn huisdier. Zo ook, mevrouw Bak. Mevrouw Bak, goeienacht. Goeden, Morgenmiddag, of morgenavond, wat wil je? Ja, nou ja, wat, wat jij wil. Kijk, voor middag, mij is het nog nacht. nacht. Voor jou is het ja, ochtend? Is of nacht, ja, niet? het nacht. Voor mij ook, hoor. Ah, oh, dan nou laten we het lekker op nacht houden. zoals wel zo <laughs> overzichtelijk. Uh, ik wilde over onze ons herder eventjes hebben. Ja, want heb je, je, je hebt momenteel een herdershond. Nou, ik had een herdershond. was al jaren dood. O. Maar het gaat over heimwee. Heb je dat misje? Dat beest ook heimwee kunnen hebben. Oh, het beest had heimwee. Ja, ik niet. Ja, ik ja, vond het ook wel erg. Maar de, de, een her, wij hadden de herdershond en mijn man ging toen, we waren nog pas getrouwd... ging toen van de marine uit naar Nieuw-Genea. Ja. Uh, nou, hij had dat hondje pas gekregen met Sinterklaas in een margarinedoos. Die <lacht> geplakt in de, ga, in de gang gauw. Mijn vader zegt, nou jonk, een cadeautje voor je. Nou, ik denk, dat hij dat nou, man? De zwaar, ergens in zo'n doos... Hij doet die doos uit, springt er zo'n hondje uit. Nou, hij kreeg een hartverlammertje met, want dat had hij nooit gedacht, natuurlijk. Dus wij hadden die jonge hond. Nou, hartstikke leuk. Hij woonde heerlijk midden in de weilanden. Dus prachtig, had een prachtig leven. Maar goed, we hebben hem jaren gehad en uh, mijn man ging weg naar nieuw ja, Nou, prima, ik had alleen maar de hond. En het beest krijgt toch met heimwee. Het was heel verschrikkelijk. Had niet meer, dronken. Maar niet naar, naar man, je man? Naar zijn baasje? Wat was hij? Hij kreeg heimwee naar zijn baasje. Ja, was, was. ja, we wisten eerst een jaar, we dacht hij is ziek. Mijn moeder kwam elke dag met de bus, want het, wij woonden helemaal buitenaf... en die kwam daar altijd wat lekkers brengen, want ze vond het zo zielig... omdat het beest alleen maar lag te kwijlen in zijn mand. Oh. Nou, de dokter zegt, uh, ik weet niet wat het is, maar volgens mij heeft hij een heimwee. En mijn man is toch weg? Ja. Nou, neemt hij een heimwee naar zijn baas. Ik zei, nou, ik denk, een hond heimwee. Nou, ja, ik ging toch met hem uit, maar hij wou helemaal niet meer uit. Nou, oké, okay, hij is later gelukkig weer opgeklaard en hij heeft de anderhalf jaar uitgekregen... Dus toen kwam mijn man weer terug uit nieuw -Ganeeën. en Maar ja, die kon hij natuurlijk niet meer. Want hij had die was hij vergeten? Zet. Nou, vergeten. Ik weet het niet. Of, ze vergeten het niet. Maar zijn geuren waren natuurlijk allemaal weg. Dus dat busje kwam voor de deur met ons van, van Schiphol uit. En mijn vader en moeder waren binnen. En, ja, en nou, die deden de deur op. Nou, hij natuurlijk wel blij. Er komen de mensen. Weet je, gekke hond. Toen was hij natuurlijk ook anderhalf jaar ouder geworden. En wij, uh, en mijn man die staat en ik deed ze om hand voor mond van nou je mond niet tegen hem praten, niet tegen hem praten. Weet je, kijk hoe die reageert. Nou, die andere mannen zaten er ook nog in met die vrouw in die bus. Nou, oké, okay, ik krijg niet dit en dat en het, Nou, hij deed niks. En ineens ziet hij, waar is mijn kind dan? Want we zeiden altijd, het is mijn kind, want het was ons kind natuurlijk. Ja. Nou, die hond werd helemaal dol. Oh, helemaal knettergek. Hij liep eerst onder iedereen heen, want het was een allemaal vriend. Hij vond iedereen aardig. En hij aaide hem ook en hij deed het, maar hij zei niks. Dus zijn geur had hij niet meer. Toen hoorde hij zijn stem en die hond werd helemaal knettergek. Mooi is dat wel. Nou, ik zeg, nou, wil je nog trouwer hebben, iets als een beest? Ja. Mensen zijn zo trouw niet, hoor. En als die zo doen, dan is het, uh, nou ja, voor de buitenwereld. Als het er eigenlijk een beetje uit gaan slopen. Nee, maar dat is ook wel het maar... mooie aan een hond, natuurlijk. En daarom hebben ook heel veel mensen honden in, in Nederland. Omdat het gewoon wel heel fijn is, zo'n ja, trouw het zijn, het maatje. Zijn, ja, dat zijn je maatjes. daar kan je van een aan, hè? Ze, ze, ze, mensen die kunnen in de boer blazen. Die kijken eens keer naar je. Maar als een hond jou niet moet, dan moet hij niet. En dan, dan zal die eens naar je grommen of zo. Nou, dan hou je er vanzelf mee op. Maar als hij er nou wel moet. Dus, dus ze baas van, van anderhalf jaar terug. Die doet zijn mond open en dan hoort zijn stem. En hij denkt, ja dat is hem. Nou, hij was helemaal.. Nou, hij is in geen weken bij hem vandaag geweest. Hij ging met etenstijd, met of hij naar bed ging of niet. Nou, je hoeft er niet te zeggen, je mag niet naar boven. Hij was al boven, want hij ging naar zijn bed leggen. Hij kwam er niet meer bij vandaan. En denkt, jij trekt niet meer bij vandaan. Het is gewoon ware liefde eigenlijk wat de hond dat is, dat en, uh, en je man hadden. Wat, dat met is de... echt een liefde van beesten voor mensen. Als jij goed voor een beest bent, is het beest ook voor jou. Ik hoop, ik, ik duim dat ik zo'n band krijg met Roef hier. Dat zou echt fantastisch zijn. Hehehe. <laughs> echt, daar teken ik voor. Als jij goed voor hem bent, dan is hij ook goed voor jou. Zo werkt het wel een beetje bij, uh, bij, bij, bij dieren, hè? bij honden. Ja. Nou. Ja, dankjewel voor je ja. verhaal mevrouw Bak, ik vond het leuk. Ja, ik, ik vind dat, dat mag ook wel eens gezegd worden hoe trouw beesten kunnen zijn. Ja, de mooie kant van het hebben van een huisdier. Dankjewel, fijne nacht nog. Ja, oh, ja vind ik wel. Oké. Okay. Tot ziens. Nou, dat was mijn verhaal. Dankjewel. Het was kort maar krachtig. En daar nou hou ik hij van. Is, hij is toch 14 jaar geworden, dus dat mocht toch nog wel mee, dat valt wel mee. Heb je Dan is hij goed 98 gehad? geworden in mensenjaren. Ik heb nooit meer ontgenomen, want ik, ik zou nooit meer zo eentje krijgen, dus ik wil er ook nooit meer een. Dat is zonde, dan ga je het met elkaar vergelijken. Hè? Nou, dan gaan we naar de m'n zoons en we hebben er alle twee één. Dus dan mag oma altijd wel oppassen. Oh. Dankjewel, mevrouw Bak. Okay. Fijne nacht. Bedankt. Groetjes, Bedankt. doeg. doeg. Zo midden in de nacht. Holy in woe. Ah. Mooi. Zo, lekker die blues. 12 minuten over 4 en dan dit op je radio. Ja, ik, ik vind het fantastisch. Ik hoop jij ook. Luister naar Nachtbraak is Radio 1 en uh, het gaat dus over huisdieren vannacht. Je kan inbellen, hè? 0800 1121 over jouw huisdier. Wat voor band heb jij daarmee? Of uh, misschien dat je vroeger wel een konijn of, uh, of, of kippen of een hamster... waar je de, de gekste dingen mee doet, dat je hem in zo... Uh, rateltje liet lopen in zo'n in zo rat. Dat hij gewoon een beetje zijn energie kwijt kon. 0800-1121. En uh, ik, ik doe het over huisdieren... omdat we dus sinds deze week een hond hebben bij Radio 1. Die heet Roef. En uh, deze nacht is hij bij mij. En toen uh, ging ik een beetje zoeken. Want ik denk van ja, ik moet wel in, uh, in de goede aard vallen... bij, uh, bij, bij de, de nieuwe hond. Ik, ik wil een band met hem bouwen. Net zoals mevrouw Bak net vertelde over de herdershond die zij hadden vroeger. Dus toen kwam ik op een, uh, een hondenkoekboek uit. En dat uh, nou ja, het zegt eigenlijk een beetje wat het is. Het is een hondenkoekboek, dus er zijn koekjes in, maar ook een kookboek. Want daar, staat in dat je, uh, daar staan recepten in wat je dan voor je hond kan maken. En Rosa die heeft het boek geschreven en ik moet daar natuurlijk eventjes het fijne van weten. Rosa, goedenacht. Goedenacht. Ja, een, een, een, een hondenkoekboek. Want daar staan allemaal lekkere nou ja, uh, hapjes en gerechten in om, uh, om je hond te verwennen, toch? Zo is het? Yep. Ja, klopt helemaal. En wat voor uh, lekkernijen krijgen ze dan? Oeh, bijvoorbeeld uh, ijs. Ijs. En chips. Uh, een cake gemaakt met kippenlever. <laughs> Koekjes met dadels, bijvoorbeeld. Veel honden zijn best wel een beetje rutenkou. Uh, koekjes met honing, koekjes zonder tarwe, dus voor de honden die wat allergisch zijn voor uh, granen en zo. Maar ik weet altijd nog van, nou ik heb dus nu vannacht voor het eerst een hond hier ook, maar uh, vroeger nooit een hond gehad. Maar als ik dan bij vrienden of zo op bezoek was, dan was je aan het eten en dan viel er iets van de tafel of zo. Ja, dan, nee, maar dan vonden ze dat eigenlijk nooit goed. Ze zeiden, ja dat is heel slecht voor de hond dat hij allemaal rare dingen eet, Hij moet gewoon normaal voedsel eten. Maar jij zegt, ja, ook chips en ijs en zo, dat lijkt me toch helemaal niet goed voor zo'n hond dan? Nee, het is ook niet bedoeld als, uh, als de hoofdvoedingsbron. Dus je moet gewoon de brokjes of de blikken of wat je, wat je hem ook geeft, de verse vlees, verse dat gewoon doen. Maar daarnaast kopen mensen natuurlijk heel veel koekjes in de dierenwinkel. Van die, uh, ja, je hebt zoveel keus. Uh, en die kan je zelf maken. En dan kan je het juist nog gezonder maken. En inderdaad, elke dag ijs zou ik ook niet doen. Net als, net als bij mensen eigenlijk. Af en toe zondigen. Ja, precies. En dan uh, zelf gemaakt. Ja, dat is wel, dan kan je ook nog een beetje extra investeren in je hond. En kan je dan ook samen koken bijvoorbeeld? Nou, ik weet, mijn hond die, uh, is nu zo gewend dat als er iets in de oven gaat... dat het voor hem is, dat hij daar inderdaad op gaat gaan wachten. Hij doet niet meehelpen, maar hij doet wel wachten tot het klaar is. Dus dan heb je wel een maatje in de keuken. Het is heel gezellig samen. En uh, wat is nou je, je eigen lievelingsgerecht om te maken? Want ik zag inderdaad, uh, nou ja, wat je zegt, chips, ijs voorbij komen, viskoekjes... zijn dan een van de makkelijkste recepten dat in het hondenkoekboek staat... Maar wat is je lievelings om te maken? De honden is die cake met lever. Dat is zo'n succesnummer. Dat is gewoon dat is heel dankbaar werk. Alle honden zijn dol op die cake. Maar die viskoekjes bijvoorbeeld met tonijn... die kun je ook zelf opeten. <lacht> dan ga je samen met je hond op de bank zitten... om en om een koekje. Doe je een kaarsje aan, zet je een flesje wijn erbij... en voor hem een bak water... en dan eten je er gewoon hetzelfde. En een je of beethoven op... en dan... Uh... Samen, samen koekje eten, ja hoor. Oh, wat grappig. En uh, uh, wat, heb je dan, kan je ook een heel menu samenstellen voor een hond dan? Dus dat je een voorgerecht gewoon net zoals in een restaurant een drie gangen menu hebt? Nou, ik heb nog een boek. En dat heet Gezond Koken van honden. En dat is wel iets meer de maaltijden. Um, en daar staat bijvoorbeeld een, um, een soort shake in. Dan heb je al je drankje. En ook een gerecht met uh, rijst bijvoorbeeld. En kip. En pompoen. Um, en dan nog een beetje eindelijk toetie. nou dat kon je al best fijn. Heb je gewoon een volwaardige maatheid inderdaad. Ja precies. Oh, wat grappig. En um, hoe zit jij met je hond? Qua uh, band die je met elkaar hebt? Want dat is wel bijzonder ook de verhalen die ik vannacht hoor. Uh, mensen bouwen wel echt een band met, met zo'n beest, met zo'n huisdier op. Ik ben er nu aan het uh, beginnen met een band opbouwen met roef. Ja. Hoe, hoe is jouw band? Nou ik moet heel eerlijk zeggen dat uh, ik eigenlijk nooit zo heel veel heb gehad met honden. Ik vond katten altijd leuker. Um, dus ik heb, mijn man wou wel graag een hond. En toen ben ik overstag gegaan, dacht ik aan, weet je. Dat is ook wel leuk. En ik vind het eigenlijk, denk ik, je krijgt meer terug van een hond dan van een kat. En onze hond heet Milan. Even denken onze band. Ik vind hem soms vervelend, maar veel vaker leuk. Dankjewel, Rosa, ja. dat ik je mocht bellen zo midden in de nacht. Het grote hondenkoekboek. Ja, en uh, Precies. en uh, heel veel plezier met het kokkerellen voor je hond. Nou, jij veel plezier met de nog in de studio. Ja, dankjewel. Oké. ook hè. naar Hoi. All good, need, and Drive your from here. All good people read good books. Now your conscience is clear. I hear you talk, girl. Now your conscience is clear. In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 Don't care about their different thoughts. Different thoughts are good for me. Up in arms and chasing and home. All good children took their toll. Look, my eyes are just holograms. Look, your love has drawn red from my hands. From my hands, you know you'll never. So bright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 een onheilspellende plaat. Tanita Tikaram heeft het ingezongen. Twist in My Sobriety, zo heet de plaat. En ze blijft zo met die onderkoelde stem. Ja, echt een heel een raar zweertje om die plaat, maar heel vet. Radio 1. Het is met het grootste vertrouwen... dat ik het koningschap zal overdragen aan mijn zoon... Frank van der Lende. WNN Radio, Radio 1. Nachtbrakers. Daar nou, luister je naar. Goedenacht. En het uh, gaat over huisdieren. En, uh, uh, ik heb dus een hond in de studio. En ik krijg veel telefoontjes en, uh, en mailtjes. Je kan me mailen. Nachtbrakers.bnn.nl uh, Over of ik die hond van straat heb meegenomen. En gewoon hier heb neergezet in de studio. Nee zo zit het niet. Ik heb hem echt. Uh, gewoon, hij is van Radio 1. Hij loopt hier sinds een week rond. En, uh, het is een soort huishond. Iedereen bekommert zich een beetje over hem. En uh, wat ik al eerder zei, ik ben hier uh, in mijn eentje in de nacht in de studio. Dus ja, ik heb nu gewoon uh, de schone taken op me om hem een beetje te verzorgen. Dus uh, maak je geen zorgen. Ik heb hem niet gestolen of meegenomen of, of van iemand afgepakt. Het is gewoon, hij is hier vrijwillig. Het is allemaal, we hebben een mailtje gekregen van de week. We hebben nu Roef, de huishond bij Radio 1. Dus uh, hij is hier gewoon gezellig in de studio. Dus uh, maak je geen zorgen. Het gaat over huisdieren daarom, omdat Roef er dus is... Marleen, goeienacht. Wat een, wat een leuk programma. Ja, goeienacht. Nou, dankjewel. goede binnenkomen. Ja, ik vind het heel bijzonder. Ja, ik, ik zat te bedenken. Weet je iets over dierenbegraafplaatsen? Honden en kattenbegraafplaatsen. Dat is ook iets heel ouds van de mensheid, hè? Ja, maar dat is wel echt een heel, heel ding, toch? Je kan hem ook laten cremeren, je huisdier. Alsjeblieft. Er dat dat was net een mevrouw bij je die zei, ik vind helemaal niks, die beesten. Nee. Maar de, de, de mensen zijn van hier gek op hun honden en hun katten. Ja, ja. In het oude Egypte had, uh, had Agnaton, de faro, uh, een piramide, naast de piramide van Geops trouwens, voor zijn zeventien katten. Wauw. Ja, in Egypte waren ze helemaal gek ervan, hè, van katten. Ja, wat ze... heilig hè, de kat. Ja, maar daar zijn ze ook als huisdier voor het eerst ingezet. En sindsdien Precies. zijn ze ook huisdieren gebleven. Precies. Ja. ja. En zelf, Marleen, ben je van de huisdieren? Ja, ik ben helemaal van de huisdieren. Ik vind ze geweldig. Ja? Ik vind, ja, de makkelijkste zijn natuurlijk honden en katten. Die, dat vind ik ook het leukste om te houden. Maar ik vind het ontzettend leuk, je ja, huisdieren. Maar heb je, wat heb jij nu dan aan ik de huisdieren? Ik heb een hond. Een hele leuke hond. Hoe heet hij? Hij heet Katoetje. <laughs> Nog een keer. Ja, het is echt klaar. Het is een ciao tjou. En hij heet Katootje. Katootje? Ah. Ja, Katootje. Leuke naam. Dat leuk en het is er dan een, een meisje, denk ik? Dat is een meisje. En wat voor eentje is het? Ja, ciao tchau ciao's. Dat zijn hele eigenzinnige... katachtige figuren. Een hond die op een kat lijkt? Ja, katachtig. Maar, maar is het zo... Ziet hij er ook aan uit te beken? Zoals een kat? want een chihuahua. Het lijkt een beetje op. Die zijn echt een beetje van die ratjes... Als een beer ziet ze eruit. Ziet het oh, veel wel haar. veel haar. Niet zo'n kale, ka oh, zo kale ja, hond. Ja, inderdaad een beetje kapachtig. Nou, oh, wat grappig. En ja. uh, is, dat, is dat je maatje, Katootje? Katootje, ja. Daar zijn we hier op gesteld. Want ja. uh, ga, ga je dan vaak wandelen ook met haar? Met ja, zeker. ja, zeker. En gaat hij ook mee op vakantie dan en zo? Want dat vraag ik me ook okay. af. Wat doe je dan met een hond als je op vakantie hij gaat? Hij gaat altijd mee. Ja? Maar om het nog even over die dierenbegraafplaatsen te hebben. Want oh, ja. dat vind ik eigenlijk zo leuk. Dat vind ik zo... Uh... Zo interessant. Het oudste hondenkerk, of wat is in Parijs. En dat is van in het einde van de 18e eeuw, is dat. En wij hebben ze ook. Wij hebben op het loog. Een koninklijke oh. nou, als Roef dan... En Nou, als Katootje en Roef dan ter zielen gaan, dan gaan ze naar het koninklijke begraafplaats aan, dan, aan het Lo. Dan, juist, dan gaan we gewoon even met onze koning bellen. Ja, tuurlijk. Dan leggen, we, dan leggen we daar Roef en Katootje neer. <laughs> dan mogen ze naast elkaar. elkaar. Ik hoop dat dat nog heel lang duurt. Ja, nou ja, ik weet niet hoe oud is Katootje bij jou? Zeven jaar. Zeven al wel? Ja. En hoe lang heeft ze, denk je? Wat is er normaal? Nou ja, ik, ik heb wel eerder zo'n zo hond gehad. En die werd twaalf. Nou, toen had ik natuurlijk reuze geluk. Ja. Dat zou heerlijk zijn. Maar, maar dan heb je nog vijf jaar geluk, van. geluk ervan. Als het goed nou, is. dat hoop ik. Daar teken ik voor. Dankjewel Marleen. <laughs> en ik ja. hoop dat wij niet snel naar een dierenbegraafplaats moeten. Dat hoop ik ook. En ik hoop dat jij nog veel van dit soort leuke programma's maakt. Ik ga mijn best doen. Dag. Dankjewel, doeg. Marleen, die, uh, met, met haar cadeautje. En nog eventjes naar Erik. Erik, goeienacht. Hoi. Hoi, hallo, welkom. Nou ja, ik heb dus een uh, heel eng verhaal over twee honden. Oh, is dat wel, uh, kan ik dat wel aan midden in de nacht? Nou dat is zo, um, begin jaren 70 woonde ik met mijn toenmalige vriendin. Ja. Op een uh, heel oud-boerderijtje. Ik dacht dat er 1798 op de gevel stond. Oké. Okay. En uh, op een avond zitten we met een bevriend stel. En moet ik vertellen, wij hadden een oudere herder en zij ook, Rex en het was winter en zij lagen zoals gebruikelijk bij de oliekachel uh, met z'n tweetjes. Echt van die vriendelijke oude sukkelaars. Ja. Wij bedachten van leuk, we gaan een keer met een Fuji board uh, experimenteren. Met een wat? Een Fuji board. Wat is dat? Zo'n glazen plaat met letters eronder en dan in het midden een, uh, een uh, glaasje. Oké. Okay. En dan moet je met z'n allen dat glaasje aantikken en dan, uh, weet je wel? Met drank Dan erin. Dan kun je dus uh, berichten uit de, van de andere zijde. O, oh, uh, zo. Een uh, glaasje draaien. Juist, juist. Ja. En toen? Goed. Nou, we zitten misschien een beetje bezig. En op een gegeven moment uh, zeg ik zo van... Uh, is daar iets? Of is daar iemand? Ja. En we zijn ons helemaal kapot geschrokken. Oh, ik ben altijd een beetje angstig. Want die angstig twee voor honden... Waarop eens twee brullende furies. Dus die twee honden die alle twee bij die kacheltjes altijd lagen. Ze stonden overrend echt helemaal met blikkerende tanden. Alle haren overrend. Echt waar? En ze stonden te blaffen, te blaffen, te blaffen. Nou, we zijn nog nooit zo geschrokken. Maar eh, zij voelden dus dat er iets was of zo? Of, of iemand de geest die ja, je dan, dat, dan opriep dat met dat, dat glaasje draaien? Dat is de die we hebben. Wow. We hadden dat nog nooit meegemaakt met Rex. Maar bleef het lang zo? En, uh, Bleven ze lang zo door de duivel bezeten? Of was het maar heel even? Die onder die schrokken zich kapot. Ja. Ze waren gewoon, een uur later waren ze nog helemaal aan het trillen en beverig. En uh, nou, we zijn dus meteen met een hoedjeboord gestopt. Nou, dat lijkt me ook inderdaad. Maar jullie waren ook een, een hoedje geschrokken, neem ik aan. Ja, we waren ook kapot geschrokken. Wauw. En toen achteraf vertelde, ik vertelde dat een keer een week of zo later aan iemand die er wat verstand van heeft. En die zei, ja, maar jullie zijn ook gek ook. Je gaat er in een 200 jaar oude boerderijtje ga je met een bordje te klooien. Dat ja. moet je ook niet doen. Nee. Maar en hoe is het met de honden daarna afgelopen? Zijn die wel weer een beetje normaal geworden? Jawel, dat wel natuurlijk. Maar het heeft echt. Die, die hele nacht eigenlijk uh, waren ze een schaduw van zichzelf. Bizar is dat. Weet zijn? je wel, ze gingen ook. Ik ben hier weer een herder, dan. Uh, ze gingen ook niet meer lekker rustig liggen. Ze bleven zo uh, echt. Uh, ze gingen wel liggen, maar dan. Uh, ja, één bonk zenuwen. Ja, Constant, heel rustig. En helemaal ja. gespannen, zo dat ze meteen over hem konden komen. Bizar zeg. Maar ja nou, je... dat is dus een ander aspect van honden, wat <laughs> wij dus ook blijkbaar uh, verloren ja. hebben. Ja, nee, ja, inderdaad. En het is een, wel een interessant verhaal. En toch altijd wel een beetje spooky, zo midden in de nacht hoor. Dus dit soort verhalen met dat... Ja, dat was ik zelf Het is een eng verhaal, maar dat was ja. het ook. Ja, nee, ja nee, je hebt geen woord veel gezegd. Oké. Okay. Dankjewel, Dankjewel Erik en fijne nacht. Dankjewel, blijf lekker luisteren. Hey, doei! Doeg! Ja, het is uh, tijd om even met Roef naar buiten te gaan. Uh, want uh, ja, honden moeten ook worden uitgelaten. En uh, terwijl ik door het pand loop naar een beetje rust, rustig plekje met Mediapark... hoor je Daniel Lois. met Ik haal mijn hond op. Volgens omen Niel is een man en meid nodig. En denk ik, is dat nou wel zo? Het klinkt wat overbeurdig. Koken kan ik ja zelf, opruim kan ik leren. Maar ik wil ook niet uit eenzaamheid dat sneeuwkompast verteren. Dus ik haal mijn hond op, zo'n brave grote hond. Die kwispelt tegen vrienden. En drink bandieten grond. Ik ga mee een hond op. zo'n vele grote loebas. Misschien is dat waar ik al jaren onbewust aan toe was. Zo'n lieve dikke hond. Zo'n lieve dikke hond. Niet dat ik benood ben, kan me ja prima redden. Maar dus kom in de kwispel, wat de keur waard aan hebben. Raakt de fijn, alleen nog bij de radio goh zitten. En ik haai hem zachtjes aan de kop, terwijl het ligt te pippen. Ja, ik ga mee. Zo'n brave grote hond, die kwispelt tien vriend en tien bandieten groot. Ik hou mij een hond af, zo'n fijne grote loebaas. Misschien is dat waar ik al jaren onbewust aan toe was: zo'n lieve dikke hond. Mm, zo'n lieve dikke hond. Mm, zo'n fijne dikke hond. Misschien speelt mooie dikke hond. Als je me niet begint ik kom nog niet van mijn en dat ik al mijn pleemmobiel op hoogte moet bewaren. Hij nou, zei maar niet de hele tijd alles nat maakt en zo meer. Dregem dak hem dat vanaf begint heel goed leer. Ik ga mijn hond op, zo'n fijne grote hond. Die kwispelt tegen een en toen bandieten groot. Ik ga mijn hond op, zo'n fijne grote loebaat. Misschien is dat waar ik al jaren onbewust aan toe was. Dan Vrouw. Je moet toch ook van mens tot mens, maar dan zeg ik lusten nou. Ik wil niet meer die eenzaamheid en de liefde ondersnijden. En ik hou er die wijt, Haar zij stiekem met een ander vrijdt. Ik ga mij aan het ont, zo'n fijne grote ont, die kwispelt tegen vrienden en drinkt bandieren groot. Hey. Mooi met een spullen. en dan mag hij in de buten om te wandelen. En dan kijk ik verder aan de buten, hoe die hond daar fijn loopt te wandelen. En dan kom ik weer naar binnen en dan zeg ik: Mooi hond. Je hoorde Daniel Lohuis met uh, 'Ik haal mij een hond op', zo uh, Lubas. En uh, ik heb ook een hond sinds, uh, sinds deze nacht. Kijk! Uh... Ja, ja, ja, we gaan naar buiten, dus hij is uh, helemaal enthousiast. Ik loop nu nog even door het pand. Ik moet nog eventjes naar de receptie. Want ja, ik moet helemaal naar voren. Voorheen had je altijd een rookpauze rond dit tijdstip. En dan liep ik naar het rookterras. En dan was ik zo... Ja, dat was een kleine wandeling. Maar nu moet ik natuurlijk... Oh, ik moet door een klein poortje met hem. Ja. Ja, dat gaat goed. Dat gaat goed. Hallo, goedenacht. Even de receptie gedag zeggen. Kom uh, Roef, we gaan naar buiten. En ik uh, ben natuurlijk niet alleen. Want ik ga niet... Uh, nou ja... Alleen met de hond is ook maar een beetje zo saai op het Mediapark. Want je moet weten, het Mediapark is helemaal... Ja, er is gewoon helemaal niks. Er staan wat auto's en uh, wat bomen. En mijn plantje ook. Als je twee, uh, twee weken geleden hebt geluisterd, toen vierde ik mijn eenjarig bestaan. En uh, toen heb ik een plantje geplant, een nachtprakersplant, En hij staat er nog steeds, dus daar ben ik erg blij mee. Dus dat is fijn. Ik hoop dat, uh, het zou echt super mooi zijn. Charlie is met me mee gegaan. Hoi Charlie. Hi Frankie. Het zou toch fantastisch zijn als Roef nu tegen het plantje aan zou plassen. Heb je hem al een beetje geleerd om op commando te plassen of te zitten? Nou ja, nee, ik, hem, ik ken hem pas anderhalf uur natuurlijk. Dus ik weet niet wat ze de rest van de week hier bij Radio 1 met hem gedaan hebben. Maar, ik, ik, ik, ja. <laughs> Hij is wel druk, hè? kom, kom hoe, eens weer. Hoe, hoe vind jij hem eigenlijk? Ik vind hem een schatje, maar ik hou van vuilnisbouwkken. je hebt zelf ook een hond, toch? Ik heb zelf ook een hond, ja. Oh, heb je ook nog een vuurtje? Want we moeten wel het uh, nuttige met het aangename combineren. Oh, yes. ja. Ja. Oh. Nee, wat ik voor heb hond heb jij? Een Friesus daarbij. Een wat? Een Friesus daarbij. Dat is een Hollands hondenras, zwart met wit. Ze is uh, niet heel pluizig, maar ze heeft wel lang haar. Hmm. En ze is super lief. en ze zijn uh, vroeger gefokt om, uh, om eenden mee te vangen. En het is een beetje een... Uh, is het een jachthond? Een... Ja. Maar niet een jachthond zoals je, de meeste honden zijn ooit gefokt om te jagen. Zo ook tackles. Ja, die moesten dan de konijnen hollen in, toch? Ja. ja, klopt. En dan heb je ook koikers, wat ook een Hollands hondje is. En die ook jagen, ja. ook weer ook. gaat ook een jager. Volgens mij gaat het niet en helemaal dit. goed met Roef. Waar zit hij? Oh, daar is hij. <laughs> <laughs> maar uh, hoe is jouw band met. Uh, met uh, hoe heet je hondje? Kate. Kate? Kate. Kate. Ja. De meisje dan? <laughs> ja. Maar hoe is jouw band? Ben je, want uh, je hebt hem niet meer thuis in je eigen huis, hè, volgens mij. Nee, ze is bij mijn moeder. Het is ook eigenlijk mijn moeders hond. Ik heb hem wel aan mijn moeder gegeven. En, uh, maar ik ben daar ook best wel vaak. Of dan kom ik naar mijn werk kom ik even langs en dan eet ik een hapje mee. Of ik dump wat spra en dan ga ik weer weg. Maar die hond is altijd dolblij als ik thuis kom. Dus ja? dat vind ik superleuk. Springt hij dan tegen je op? Is het een grote of is het een kleine? Nou, ze is middelgroot middel okay. ongeveer. Uh, ze kan ook zeker tegen je opspringen, Maar dat is voornamelijk als je een bal vasthoudt. Zodra je een bal hebt, dan is alle aandacht voor de rest is verdwenen En dan is het gewoon bal, bal, bal, bal, bal, bal, bal. Ja. Um, maar ze is heel lief en ze kan ook een beetje een soort van praten als je dan thuis komt. En dan echt? Ja, en dan gaat ze zo. Dan probeert ze een soort half blaf hel praat geluidje te maken. Dus het is wel echt, ja, ze is bij ons absoluut een deel van de familie. Oh, wat grappig. Ja, maar dat is dus wel echt wat huisdieren een beetje zijn voor mensen. Want dat kan inderdaad zijn met een hond. Volgens mij heb je met een hond wel echt de grootste band. Maar ik ken ook mensen die bijvoorbeeld met een kat in bed slapen en zo. En dat het echt gewoon een maatje voor mensen is. Vind ik echt bizar altijd wel. Ja, ik vind dat wel heel leuk. Ik vind het ook wel logisch. Ik bedoel honden en, en katten ook. Ik ben meer een hondenmens dan. Maar het is wel, het, het is gewoon een eerlijk lief beest. En niet, aan de andere kant, het geeft zich ook over aan jou. Want als jij op een ja. dag besluit, hé hey, weet je wat, ik doe de deur dicht en geef je een week geen eten, dan gaat hij dood. Dus... Het is <laughs> misschien... niet zelfredzaam, echt, hè, honden? Wat dat, nee, niet... Katten veel meer. Katten gaan gewoon hun eigen, die gaan door dat kattenluikje en die gaan gewoon zwerven en die komen een keer terug weer. Ook niet allemaal. Nee, ja, ik heb helemaal geen ervaring met katten. Ik ben een beetje bang voor katten, als ik eerlijk ben. Ja, ik had dat vroeger ook. Omdat een kat van een vriendinnetje van mij... die ging heel lief ah, en Toen dan maar raatsen, vooi oh, in mijn gezicht. Dus echt gewoon Tieve van een katten. Maar nu hebben we ook een kat in mijn studentenhuis. Prins. En Prins is superlief. En die wil ook de hele dag spelen. En Prins is verzot op water als kat. Wat ik ook heel grappig vind. Terwijl katten over het algemeen niet dol zijn op water. Nee. Want je kan ze laten schrikken... Want een vriend van mij die heeft een kat ook. Een vrij jonge kat. En dat kan dus door in zijn gezicht te blazen. Dan, dan, want dan, als hij dan iets doet wat niet mag. En hem toch een beetje af te richten. Ook al is dat best lastig met katten. En of met een plantenspuit met wat water in het gezicht. Dan kan ze ook eventjes op hun plek wijzen dat ze weten dat ze dat niet moeten doen. Prins vindt dat alleen maar superleuk. Oh, echt. Een soort douche. Hij slaapt ook heel vaak in de wasbak, in de keuken. Echt waar? Ja, dan gaat, en als je de kraan aan gaat zetten, gaat hij echt drie kwartier met zijn pootjes. Oh, oh, en dan spat hij zichzelf nat. En dan denkt hij, wow. En dan doet hij het alsnog nog een keertje. Het is niet oh, een hele goed. slimme kant. Wat grappig. En wie zorgt er nou voor hem in dat studentenhuis? Jullie allemaal een beetje? Of heb je een soort rooster? Nee, allemaal een beetje. Maar het is in principe de kat van mijn huisgenootje. Dus het is haar taak om te zorgen dat hij te eten of te drinken heeft. Maar als wij thuis zijn en we zien dat het op is, dan uh, wordt het bijgevoerd. En knuffel je ook wel met hem en zo? Ja, ook wel. Maar hij heeft, hij heeft van die irritante kattenharen die overal aan blijven hangen. Mm. Dan zit dus je ook... hele zwarte shirt zit onder de kattenharen dan. Ja. Dan zie je het goed op, hè, op ja. zwart. Ja, behalve dat het een donkere kat is. Dus het, is maar koud, shirt. Trouwens, <laughs> het is koud trouwens, hè? Ja. Het is echt uh, bizar. Het was een mooie dag. en Morgen Tof, wordt het ook nee. weer een mooie dag. En ja, we gaan weer naar binnen. Het is veel te koud. Roef, uh, ik moet hem even aanleiden natuurlijk, hè? Kom eens. Kom. We gaan weer naar binnen. Ja, heel goed. We gaan uh, de warmte opzoeken. Want het, uh, het is echt veel te koud. Zelfs voor een hond. Ik denk dat zelfs een hond... Het... Ja, ja, ja. Ik denk dat zelfs voor een hond... Uh... Komt goed, komt goed. Terwijl ik terugloop door het NOS-gebouw hoor je... Chris Berry en Apple Quiz It. Mooi liedje dit. Nieuw. Leuk. Radio 1. Een mooie samenwerking tussen Chris Berry, zangeres, en Perquisite. Uh, Perquisite uh, zat eerst met Pete Philly in een uh, samenwerkingsverband. Hebben ze een beetje hippoplaten meegemaakt met z'n tweeën. En uh, nu is Perquisite dus naar Chris Berry gegaan en heeft gevraagd van meid, ik kan zo fantastisch zingen, zullen wil samenwerken. En uh, zodoende, Coming Back Home hoorde je in, uh, in Nachtbrakers. En ik uh, kom net van buiten gerend met Roef. En Roef is ook weer in de studio. Uh, dat is de hond, de huishond van Radio 1. En s'nachts is hij dus van mij. Nia, goedenacht. Hallo, dag Frank. Hallo, um, hoe ben jij met, uh, met honden en huisdieren? En uh, nou, misschien ook wel katten, vissen, hamsters, reptielen, noem maar op. Nee, het gaat over een hond. Oh. En ik heb geen hond als huisdier. Oh, wat is dan het verhaal? Het verhaal is dat ik uh, door een hond omvergelopen ben. Waar was dat dan? Op het Amstelstation in Amsterdam. Wat gebeurde er? Nou, dat, dat weet ik niet. Ik werd ineens gelanceerd. Dat gebeurde en ik, ik uh, kwam op mijn knie terecht en dat deed wel zo verschrikkelijke pijn. Maar er was geen aanleiding dat, dat hij uh, besprong of uh, in ieder geval omver... Ik heb omver... hem nog me niet gezien, Het gebeurde waarschijnlijk van achteren. En één keer uh, werd je omver gelopen? Ja. Dus jij hebt en eigenlijk en... een hekel aan honden en, uh, en dieren dan daardoor, of niet? Nou, een beetje wel, ja. <laughs> ja. Ik vind, uh, er zijn ook andere verhalen van honden die niet zo leuk zijn. Nee, en dat is, dit, is dit een voorbeeld van? Dit is echt een voorbeeld. Maar hoe lang is het en wat geleden? Dat ook in het nieuws was die staatssecretaris Sander de Kramer. Ja. Die is als wielrenner door een hond aangevallen. Nou ja, dat zie je sowieso heel vaak, ook als je naar Tour de France kijkt. Eh uh, gebroken ribben en die is helemaal in een gebroken poos. En dan denk ik ja, dan, dan ga je bijna honden haten, hè? Ja. Maar dat heb ik nog net niet, hoor. Ik begrijp ook wel dat ze heel leuk zijn. Nou ja, deze die ik hier heb, uh, Roef, is, tota is tot nu toe wel leuk. En ook uh, met uitlaten, en zo was hij wel gewoon uh, een gezellige hond. Ja, maar ik vind, er zit ook een andere kant aan, hoor. Heb jij uh, ooit huisdieren gehad? Ik, uh, ik heb de poes te logeren van mijn zoon vaak. Ah, Oké, okay. en daar kan je het wel dat goed mee vinden. Dat lief. Ja? Ja, je merkt ook dat dieren wel met je meeleven. hè? Ja, die een beetje in je ritme meegaan of zo? Nou, ze voelen aan als je niet. Uh, als je een beetje down bent of zo. Maar hoe merk je dat dan bij die katten die je af en toe ja, te lenen? Dat, dat, dat is een wisselwerking, dat voel je. Dan maar komen in... ze naar je toe en. Uh, ja. Dat is dan wel weer het mooie, er is een andere dimensie. Komen ze je ook... dan een soort troost bieden of zo? Ja echt een andere dimensie wat je niet onder woorden kan brengen, wat maar wat wel bestaat. Ja, nee, ik ken dat dus helemaal niet, want ik heb nooit echt huisdieren gehad, een konijn ooit, maar ja, die zat in een hok buiten en als het koud was ja. in de schuur, maar ja. daar had je niet zo'n band mee dat je echt troost erbij had ofzo of dat je die kon ja, uitlaten. Ja, dat gebeurt wel hoor. Wat goed. In een bepaalde sfeer en dan denk je, oh, hij begrijpt me, hij komt steeds bij me en zo. Maar zou je dan niet een vaste kat willen hebben? Nee. Nee, daar, nee, daar ben ik te vrij voor, Dan moet, ben ik zo gebonden. Ja, want je moet wel rekening houden. Ik heb hem houden. van mijn zoon. De, te logeren. En dat hoe, is ook wel leuk. Hoe vaak komt hij dan? Nou, wel drie keer in het jaar, hoor. Dan gaan ze op vakantie en dan moet er een kat bij mij. En dan pas jij een weekje op, twee weken op en dan gaat hij ja, weer Ja, dat worden wel twee weken, ja. ja. Wat ja. grappig. Hoe ja. heet de kat? Felix. Oh prima. Leuke felix ah, leuk felix te ja. ja. Ik denk dat er heel veel katten Felix heten, of Felix heten. Felix, ja. Ja, of Minouche of zo. Ja, ja. minoes ja. de Poes, ja. met Carice van Houten natuurlijk, ja. Het, het, het, het gaat even van mijn hondenverhaal af. Ja, sorry. Dus ik, ben, ik ben eigenlijk blij dat ik het eens een keer kan vertellen. Nou, bij deze is het wel verteld, dat jij gewoon een beetje een hekel hebt aan honden, omdat ze een keer omver hebben gelopen. Ja, en het was niet zo'n klein hondje, het was zo'n boerboel. Zo'n zo spekhond, weet je wel? Is dat bijna zo'n halve koe, zo groot of niet? Ja, nou ja, ja, ja, ja. ja. Ik schrik ja, daar ja. wel eens van hè, dan zie je die over straat lopen en dan ja. denk ik... Mijn god, als die, als die boos wordt of zo, die, die springt bovenop je en je, ligt, je bent gezien. Ja. Maar ik moet nou geopereerd worden aan mijn knie en dat, dat is dus niet leuk. Door de hond? Ja, er is een MRI-scan van gemaakt en de meniscus is uh, kapot. En ik heb een kiest in mijn knie. En ik, ja, nou, dit, dit is wel geluk, dit. Ja. is echt heel erg. Maar ja, dat was een jong meisje van een jaar of 16, Die had die hond niet in de hand. Nee, en daar ben je mooi klaar mee, zeg. Ja, en dat op het Amstelstation, dat is toch niet te filmen. Gewoon op het treinstation, dat je dan in één keer ja, op de grond ligt door een station, hond. Ja. Ja. ja, ja. Sterkte, Nia. Ja, dankjewel. En uh, laat je niet, uh, niet kisten door die honden meer, hè? <laughs> nee, dat... Nee. nou zo Ik ben wat dat betreft niet verbitterd of zo. Heel goed. Dankjewel ja. voor het bellen. Oké. Okay. Fijne nacht. Dag. Doeg. 0800 als jij uh, wil meepraten over jouw lievelingshuisdier. Oh, hij is, hij is onrustig, Roef. Hij uh, is natuurlijk net buiten geweest, dus hij heeft weer veel energie. 0801121. Ik wil uh, heel graag nu een liedje draaien van Doe Maar. Um, er was uh, de première vanavond van een, uh, een documentaire over de band. Vertel ze het hele verhaal, hoe populair ze waren... En uh, ik heb tijdens die film, dat was op het uh, filmfestival in Utrecht... heb ik een klein fragmentje ja, stiekem meegetaped van de documentaire. En uh, daar hoor je een fragmentje in dus dat ze... Dat, nou ja, dat, hoe populair ze waren toen de tijd. Nou, die meisjes als een, als een kudde ossen. En Die meisje meisjes die lukken in het alweer zwaar omverre Jans rent daar in zijn eentje over het plein in Eindhoven met als een zwemborstel. Zwem... <lacht> Nee, Sinds een dag of twee vrienden in mijn hoofd. Sinds een dag of twee aangenaam verdoofd. Quatshaas vergeet. We'll be right Doorbraak van de band Doe Maar, hoorde je hier op Radio 1 en 32 jaar. Nachtbrakers. Nachtbrakers. Frank van der Lende. BNN. Radio 1. Goedienacht, het gaat over huisdieren. En uh, Beatrice, heb jij een huisdier? Hallo, Beatrice Koger. Hallo, goedenacht. Dag, ja, zeg ik heb even een verhaaltje over uh, een poes? Ja. Uh, over telepathische. Uh, ...toestanden van de, die, die poes hebben. Telepathische kennis. Wat gebeurde uh, Mijn zus was namelijk overleden. En zat uh, ik op een gegeven ogenblik achter de tafel bij mij... ...in de tuin uh, achter de tafel te huilen. Ja. En, uh, nou, ik, en, en toen stond er eens een poes van mij voor, bij, bij, voor de deur. En het was heel merkwaardig. Want ik had die poes nog nooit gezien. Ik wist helemaal niet van wie die poes was. Hij stond bij voor de deur, hij heeft het aangevoeld op de een of andere manier. Dat is heel raar. En toen? Nou, en toen heb ik hem binnengelaten. En uh, toen heeft hij me getroost. <laughs> en uh, toen ben ik er later achter gekomen dat die anderhalve straat verder woonde. Hij moest de straat oversteken, hij moest de boek om. En, de, en de, hij is bij mij terechtgekomen op dat moment. Maar hij voelde aan dat jij verdriet had. En, en om een soort van. Hij voelde aan dat je een soort van verdriet had. En hij kwam je troosten ja. op, op een bepaalde ja, manier, ja. zoals een en kat. Ja, ik heb het best nooit gezien. is En toen ben ik er later achtergekomen gekomen dat hij anderhalve straat verder weg woonde. En sindsdien is hij gewoon uh, bijna iedere avond bij de deur komen staan. En heeft hij op de tafel gelegen. En uh, uh, uh, uh, ik mocht hem aaien. En dan pootjes is hij weggegaan. En dan kwam weer terug. Maar haalde je er ook troost uit? Hè? Haalde je er ook troost uit? Hielp het dat hij langskwam die kant? Ja, ja, ja, ik vond het ook zin dat het zomaar gebeurde. Ja, maar ik heb altijd wel eens een poezen gehad, hoor. Ik heb ook 20 jaar poezen gehad en zo. Misschien er daar maken Misschien voelde hij dat of zo. Ja, ja, ja. Dat was echt heel gek. Wat grappig. Ja, ja. En die heb je niet in huis willen nemen? Nou nee, hij ging gewoon weer weg. En hij bleek dus naar huis te hebben. En ging Na een paar uur ging hij weer weg. En dan kwam hij weer de volgende avond weer terug. En dan bleef hij weer een paar uur op de tafel liggen. Nou, dan ging hij weer. Gaf je me dan wat te eten of te drinken wel? Ja, dat gaf ik ook, ja. Ach, goed. Dat is heel merkwaardig. Ja, maar ja, als het je geholpen heeft, dan kwam je op het juiste moment. Ja, en ja, hij kan. Uh, inderdaad, maar toch hebben die toegang die telepathische vermogen op een of andere manier. Dat zou ik echt even zeggen. Nou, bij deze ben dankjewel. Ja, ja, ja Nou, oké, okay. en dank. Yes, ja, is fijne dag. Dag. Dag. Ja, ook zo, dag. Dag. <hums> Mooie verhalen over huisdieren. Alleen het programma zit er bijna op en dan weet je, dan is het tijd om een plaat van vinyl te draaien. En het ging deze week tussen 10CC, Band of Horses en Lou Reed. De frontman van de Velvet Underground, die heeft ook solo veel gedaan. En Lou Reed, ja, die is gewoon heel populair en daarom heeft hij ook gewonnen. En daarom hoor je ook zijn bekendste hit en het past ook wel bij deze dag, want dat wordt het ook. Lou Reed met Perfect Day.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 Okay. Mm -hmm. Alsof liedjes altijd mooier klinken als ze van vinyl komen. Dan, uh, ja, je hoort natuurlijk een beetje dat geruis, maar ook, op een of andere manier klinkt het ook weer wat helderder. Dat is wel heel mooi. Je hoort Lou Reed met Perfect Day. En uh, het is een prachtige dag, want Kees is binnen. Kees, goedenacht. Ah. <laughs> goedenacht. Uh, Hoe vind dank. je hem? Ja, heel mooi. Dat pianostukje. Nee, echt... ik bedoel Roef eigenlijk. Oh, Roef. Oh, uh, ja, net zo mooi als dat pianostukje <laughs> uit Lou Reed uh, natuurlijk. Ben jij een beetje een, een, een, een dierenman? Uh, nou, ik heb zelf geen huisdieren, uh, maar ik kom van een boerderij. Dus, Kijk, ja, ook hè? al, hè? Want Filemon, ik had, Filemon zit voor mij op radio ja. 1 tussen 1 en 3. En uh, daar had ik dus ook weer over, uh, van meer van de dieren. Ook, heeft, komt ook al van een boerderij. Ja, dat is uh, heel gek. <laughs> maar wat voor dieren had je er allemaal? Ja, uh, koeien, katten, uh, honden hebben we ook nog uh, wel even gehad, paarden soms kort. Uh, ja, ja, van alles wat eigenlijk. Uh, ik heb ook nog een konijn gehad, volgens mij. Dat was wel echt jouw eigen konijn. Ja, nou ja, een beetje met mijn broertje samen. Hoe heette die? Als, ja, dat weet ik niet meer. Dat oh ik, uh, nou, dat je was. bent niet echt een dierenmigoon. Nee, nee, ik had, ik, had, uh, ik had wel een kat vroeger. Uh, hele grote oranje kater. En die had ik, uh, heb ik Bert genoemd. En, uh, Bert? Bert. Ja, oh, Bert. Bert. Van, uh, van Bert en Ernie. Ja, Bert en Ernie. Uh, en uh, nou ja, dat was wel echt mijn... mijn mijn katje, maar die is helaas overleden omdat hij overreden is door een auto. Sorry, ja, ik moet er niet <lacht> op lachen. Maar dat is dan in één keer zo heftig. Ja, dat, ja, dat is heel Hoe tragisch. Hoe ging dat dan? Nou ja, hij had, was eerst in gevecht uh, gekomen met de andere kat. Want hij kon altijd heel goed oversteken. Want wij wonen aan zo'n grote provinciale weg. Alleen die kat die had zijn oog eruit geslagen. Oh. Ja, echt heel zielig. Maar uh, hij kwam nog steeds naar me toe, want hij, zag, hij had, zag nog met zijn andere oog. Maar daardoor zag hij dus niet meer het verkeer van rechts, denk ik. Oh. En uh, toen is hij heel tragisch, maar ook. Ja, ik, ik, ondertussen denk ik het ook echt gewoon een domme pech. Uh, voor, ja, voor en, Maar was hij wel oud geworden? Ja, ja. Want, uh, wat is het? Nou ja, oud. Uh, wat is het? 10 jaar of zo, denk ik. Uh, no, nou, linker. ik weet niet eigenlijk hoe het met katten zit. Ik ja, weet dat dus... honden ongeveer 100 worden ook, als het mee <laughs> zit. Dus, dus dat tien 10 keer. En ze Zeven, We... hè? Dus ja, dan, oh ja, precies, Dan worden ze twaalf en... of zo. Mm -hmm. 13. Maar met katten weet ja, ik ja katten niet zo Ja, katten goed. volgens mij 15 of zo. Zoiets. Hoe oud was Bert? Ja, Bert, Bert was... 10, denk ik. zoiets 10, Oh, dus is dat wel een aardig leven. Ja, vindt. die had wel een mooi leven. Volgens mij vindt Roefje wel leuk. Hij ja. is helemaal blaf en het blaffen. Het is hij dan. echt super enthousiast. Ik vind het ja. jammer dat hij weggaat zo. Nee, maar jij ja, mag hem nog wel even houden hier, hoor. Hij oh. blijft gewoon bij Radio 1 de hele, de hele week. Oké, okay, nou dus ja, zo, het is Ik heller. weet niet of je, of je, misschien kan je hem ook wel buiten de studio zetten, hoor. Ja, dan uh, mag je even bijkomen. Iets ja. meer rust, ja. inderdaad. Zometeen Kees met start. Bel vast in 0800-1121.